politiemensen vormden een honderden meters lange erehaag... langs de route van de rouwstoet. De hoofdagent werd met eer herdacht. De kist was bedekt met de Nederlandse vlag... met de helm van de hoofdagent erop. Hij werd binnengedragen door collega's van zijn arrestatieeenheid. Het was onder meer een toespraak van minister Opstel... van Veiligheid en Justitie. Hij beëdigde de agent begin jaren tachtig... toen hij zelf nog burgemeester was. Er was een minuut stilte voor het andere slachtoffer... de vriendin van de dader. Ook haar uitvaart was vandaag... Italië stuurt tien militaire adviseurs naar Libië. Ze gaan de opstandelingen met raad en daad terzijde staan. Eerder vandaag hadden Frankrijk en Groot-Brittannië al besloten om adviseurs te sturen. Frankrijk en Italië benadrukken dat er geen plannen zijn voor het sturen van grondtroepen. De Westerse militaire adviseurs gaan de opstandelingen in de stad Bengazi adviseren... over het beschermen van burgers en het organiseren van hun verdediging. De brandweer heeft vanwege de droogte in sommige delen van het land code oranje afgegeven.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 Autobedrijf Zandvoort ook komend op zaterdag. Hey, De uuropener van Z Power. S N van Jena. En welkom bij Z Power. Z M. en regio. En ik kijk naar buiten en ja, ik zie allemaal mensen die. ...in korte broeken zijn. Ik zie kleine kinderen die met schipjes langs uh, lopen. En ik zie op het gasthuisplein dat de fonteinen aangaan. Oftewel, ik noem zo'n dag als deze een zomerdag. Ik vind dit gewoon echt een zomerdag. En hoe het voor de rest van de week er gaat uitzien, dat hoor je straks. Maar eerst heb ik natuurlijk weer, uh, mag ik natuurlijk weer zeggen... ...welkom bij Zeepower. Uh, ik heb weer de vaste onderwerpen voor je klaarstaan. Maar dat niet alleen... Ik heb ook nog uh, echt uh, ontzettend veel goede muziek staan. Je hoort allemaal, allemaal, dus ook van B.O.B. Dit is Magic. Mijn naam is Bob en ik heb deze muziek Ik I got some magic in me Every time I touch that track, it turns into gold Your ass don't be shy. Boosje met moord hoorde je. En ja, ons, ons make-up had even duidelijk was van een zonnesteek. Maar hij is weer terug hoor. En, uh, dus ik zeg van hartstikke welkom bij Z Power. En uh, ik las vandaag een, een artikeltje. En ik dacht echt van, uh, hè? Namelijk een jongen stort, van een, stort door een dak van de kinderopvang. Uh, nou ja, kinderopvang, je weet het wel. Uh, oftewel de crash. Nou uh, blijft die kinderen dan. Maar iemand daarboven, die daarboven woont, die dacht. Nou, weet je, boven, uh, daarboven daar zit een mooie koppel. Als ik daar eens op ga liggen, dan word ik vrij snel bruin. Dus uh, nou, hij dacht, nou, dan spring ik even op. En dan ga ik even op dat ding liggen. Maar hij lag net op het verkeerde stukje. En toen viel hij door de, uh, door de koppel heen. Viel hij recht door de kerst heen. En toen zat hij opeens in een kinderopvang. Dus voortaan, gewoon even gewoon naar het stand of zo. Uh, dus het is zo dichtbij, hè? Pro probeer het gewoon. Ik zeg uh, van harte welkom bij Easy Power. En we gaan er een hartstikke leuke show van maken. Zeker met dit weer. Want het is echt niet te geloven hoe goed het weer het is, hoor. En dat video met uh, Ryn in the Stars yeah, van Tinnie Tempa. Ja, hey, yeah, you're listening now. They say they ain't heard nothing like this in a while. Yo. That's why they play my song on so many different dials. Cause I go wolf, kids and a disciplined child. Hey. So when they see me, everybody b'rrap, b'rrap. And I'm like a young girl, fully b'rlap, b'rrap. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. my jacket, They hit worden zulke rare combinaties gemaakt. Je kent waarschijnlijk wel het programma uh, De beste Zangers van Nederland. En uh, nou ja, daar moest dan ook langer Frans mee doen en dan moesten uh, ze uh, een nummer zingen. En hij kreeg Why Tell Me Why. En dat nummer heeft hij uitgevoerd, maar dat bleek zo ontzettend goed te zijn dat hij er een plaat van heeft gemaakt. En dat klinkt dan, ja, zo. papa is er je brood. mening over. cpower at live.nl En ik hoor graag wat jij ervan vindt, de remix. cpower at live.nl 106.9 ZFN Als je hem niet voelt, dan voel je hem niet, hè? helaas, helaas, helaas, door de en inglesias, door de heartbeat, en uh, nou ja, uh, trouwens, wat ik niet moest vergeten te zeggen, dat wou ik nog zeggen, uh, aanstaande, ja dan moet ik het wel goed zeggen, aanstaande zaterdag toch, En toch de paasjes, ja, maandag, maandag. Oh, tweede paasdag, aanstaande maandag. Ik ben een beetje in de war met de dagen. Aanstaande maandag, tweede paasdag... dan, uh, ja, dan doe ik de paasreses, doe ik mee. Althans, ik doe niet mee. Uh, ik doe mee op de radio. Ik doe dan een uh, presentatie. F uh, samen, samen, dus uh, niet gerust. Ik doe de techniek. En uh, dat wordt dan van 12 tot 2. Dus je moet zeker luisteren. Van 12 tot 2 doe ik samen de paasreses. Maar goed, nu weer verder met de speciale combinaties... Want niemand had gedacht dat David Guetta ook nog een plaat zou maken met Snoop Dogg. Maar het is, toch, het is toch gebeurd en ook gelukt moet ik zeggen. Want sweat is er uitgekomen. En uh, nou ja, zeer toepasselijk met het weer. Maar het is ook een perfecte plaat geworden. Om even op, uh, op los te gaan. hè. Yes, we zijn vrij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 This won't make you sweat Just only I, I just wanna make you sweat. I make you sweat. Wanna make you sweat. just wanna make you sweat. make you sweat. make you sweat. Just I, I just wanna make you sweat. I make you sweat. I, make you sweat. I just make you sweat. I just make you sweat.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 Dan Leuk van gemaakt, die jeugd van tegenwoordig. En als Zandwoorder kan het je niet ontgaan: Duitsers kennen gewoon Zandvoort. Er zijn ontzettend veel Duitsers, uh, zijn er ook weer op dit moment in Zandvoort met dit lekkere weer. Zijn ze zijn lekker op het strand. En ik denk, ja, we moeten toch even wat doen en nog toch even, even, even met ze meedenken en even er, er wat mee doen. Dus uh, laten we beginnen met Koen en Taak. He, dan, dan, dan verstaan ze ons. En dan, en dan gaan we even dit. dit even een klein stukje van dit nummer. Even dat ze denken. Ja, ja, we zijn. Wat leuk hier. Ik denk, dat, ik denk dat ze het nu wel weten hoor. <laughs> Dit is weer even muziek van onze eigen bodem. Pakito. Met Living on Video. En ja, ik heb het al vaker gezegd, maar ik, ik wil het zo graag in zo'n zo zo zo rijke car, weet je wel, door, door de staten. Maar ik denk dat het hem nooit gaat worden. Dit is Pakito, Living on Video. En ik heb uh, nog de game-update en uh, het weer. En nog de, de uh, film-update, het komt helemaal goed. Dit is nog steeds zeepower en het is nu ongeveer half zes. video en we lopen iets achter op schema dus gaan we even snel door met uh, de de de de de de de Eens even kijken wat wat gaan we nu ik zeg ik zeg de splitter nieuw ja de splitter van deze week uh, dat is dus een nieuw nummer van een bekende artiest nou ja, bekend dat was in Nederland nog niet echt de artiest waar ik het deze week over heb. Ik heb het namelijk over Alex Jordine. En uh, nou ja, in, uh, in Amerika was ze al ontzettend bekend en was ze te boeken voor uh, 1 miljoen euro. Dus ze was al wel redelijk bekend. En, uh, maar op een gegeven moment dacht ze, nou ja, het, het, het werkt gewoon niet. Dus laat ik, laat ik een soort van beat schrijven door een hele bekende artiest. En dan kom ik zo in de publiciteit... En dan heb ik gewoon een hartstikke, hartstikke mooi uh, mooie nummer die overal geduid wordt. Dus ze uh, nou ja, zei nadenken. En ze dacht, nou, ik moet iets meer in de dance gaan doen. Want dance is, dat slaat tegenwoordig aan. Dus zij dacht, ja, dance is gewoon David Guetta. Wil ik David Guetta vragen om een beat te schrijven? En daar kwam deze plaat uit. Editor Jordi met Happiness. Het is een hele mooie plaat geworden. De sprint nieuw van deze week. Ik heb nog een idee voor de sprint en nieuw. at live.nl Ik had het gewoon even insturen. Alex Jordi met happiness. En happiness, dat, dat krijg je ook gewoon weer, zo'n happiness-gevoel. Zo'n blij gevoel.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 miscuous, girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. But we is dead, but you're still kind of cute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 This cute little girl whatever you are T-shirt on I can see you with nothing on oh, Feeling on me before you bring that on Bring that on You on. know what I mean Girl, I'm a freaky shit to say, though, see I'm only trying to get inside of your brain See if you can work me the way you say oh. It's okay, But it's, it's alright right. I got something that you don't like Is it the truth or are you talking trash? Became MVP like Steve Nash The miscuous girl Whatever you are Beloftes, beloftes. Oftewel promises door Nelly Vertalo samen met Timbaland. En promises. Uh, de de, de film-update. Uh, deze keer heb ik uh, de film Rio uitgekozen. zijn ontzettend goede recensies over gekomen. En daarom speelt Jamaida een hele grote rol in qua stem. Dus uh, je kent er waarschijnlijk ook wel wat in. Het gaat over Blue. Dat is een en Een makai papegaai. En hij leeft uh, ergens gewoon een rustig leventje. Met een baasje. Nou ja, alles, alles comfortabel. En hij denkt, nou ja, ik ben toch de enigste van mijn soort. Dus ja... Ik ben nog vrij uniek, dus ik, uh, ik hou het lekker zo. Maar op een gegeven moment dan, uh, dan denkt hij... ja, ik ga toch wel weer even wat zoeken. En dan gaat hij naar Rio toe. En daar zijn ontzettend veel van zijn soort. En daar beleeft hij allemaal avonturen met... Uh, en dan ontmoet hij allemaal nieuwe vrienden. In ieder geval, je moet er maar kijken. Hij is elke maandag om half, uh, om half twee en om vier uur. Dinsdag is hij er niet. Woensdag is hij ook om half twee en vier uur. En hetzelfde geldt voor, uh, voor donderdag... En in het weekend is die ook om half twee en vier uur. En als je hem hebt gezien, dan moet je gewoon even, even mailen naar jeepauwetluik.nl wat je ervoor vond, of die leuk was. Misschien ga ik er dan ook wel naartoe. You promised me everything. Dat hoorde je? En je hoorde? Magic. In ieder geval. Uh, de pol. Ja, de pol, de pol. We gaan, we gaan verder met de pol. En uh, deze week heb ik gevraagd: je mag mensen die uh, dreigt die tweets sturen niet oppakken. Want uh, ja, het ging erom dat, uh, dat uh, sommige mensen, na, dat, uh, na het drama in Alfa van Sommige mensen een aantal duigdfietsen weer wereld ingestuurd met... Ja, ik ga het nog eens even overdoen. Ja, meestal is het natuurlijk stoerdoenerij, maar uh, het wordt serieus opgenomen door de politie. En ze worden ook echt opgepakt. En ze krijgen ontzettend veel... Uh, of ze krijgen een, uh, echt meer dan een week celstaf. Of ze krijgen uh, heel veel uh, uh, uur taakstaf. Dus er is een beetje commotie ontstaan. Maar ik heb het even aan de jongeren gevraagd. En ze konden kiezen uit. A. Nee, lekker laten gaan. B. Hangt ervan af hoe erg de bedreiging is. C. Ja, absoluut. Of D. Ja en een hele zware straf geven. En uh, nou ja, de, de, de uitslag was best verrassend. Ik kwam dan nou het volgende uit. Uit de poel. Je mag mensen die dergelijzer niet oppakken. A. Nee, lekker laten gaan zijn maar 5%. Het hangt er vanaf hoe erg de bedreigingen zijn, zijn maar 6%. En ja, absoluut zei 33%. En zelfs 56% zei ja en een hele zware straf geven. Dus uh, nou ja, ik neem aan dat uh, niemand van de stemmers het ooit gedaan heeft. Uh. Althans, ik hoop het niet. Is Marsh Canada van de Black Eyed Peach. Om even de zomer terug te krijgen. did it like a star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 Maskenada. En het weer dat zit echt helemaal goed. Vandaag was het zo'n 24 graden. En morgen wordt het ook nog eens 24 graden. Nou, dan denk je nou, nu hebben we het wel gehad. Hè, dat uh, het warme weer. Grappig hoor. Maar uh, nu is het wel. Maar nee, vrijdag wordt, uh, wordt je weekend ingeblazen met 25 graden. En het, uh, het lekkere paasweekend blijft dan ook 25 graden. En maandag als je vrij bent, omdat het dan tweede paasdag is en dan, dan is het ook nog eens 24 graden. Dus uh, ja, dan hoef je helemaal niet binnen te zitten. Helemaal top weer dus. En dat belooft veel goeds. Dus heel veel plezier dit weekend. En uh, nou ja, ik spreek je maandag weer. Ik spreek je maandag namelijk weer van 12 tot 2. Dan moet, je, dan moet je ook even kijken of je thuis kan inbreken op de televisie. Want op dat net kan je dan ook de webcam zien. En dan kan je live zien wat er in de studio gebeurt. Dat is ook ontzettend vet. Moet je maar kijken van 12 tot 2. Aanstaande maandag spreek ik je dan weer. En ik ga afsluiten met een... Uh, ja, met een nummer eigenlijk. Het past totaal niet bij het programma. Maar het past wel bij het weer. Ik ga afsluiten met Job. En jij met de zon. Ik spreek je, ik spreek je maandag weer. En als je niet bij kan zijn, helaas. Maar dan spreek je volgende week woensdag weer. Ik zeg tot de volgende keer. Uh, later. En maak een heel leuk weekend van me. Hoi. dat jij zal zijn. Dat ik alleen ben. Alleen heel klein. Zeker, zeker en bang, bang voor de...